Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Ajax en Feyenoord vinden het heel teleurstellend dat de klassieker zondag niet doorgaat. De gemeente van Rotterdam durft het niet aan omdat de politie niet bij de wedstrijd aanwezig zal zijn. die gaan staken voor een betere vroegpensioensregeling. Feyenoorder Carly Balt. Natuurlijk zijn er wat risico's. Uh, maar ik denk zeker, dat heeft uh, de laatste tijd ook zich wel een paar keer bewezen... dat dit ook zonder een grote inzet van politie uh, mogelijk had geweest. Dus uh, ja, mijn antwoord erop is dat dat wel had gekund. Wanneer de Feyenoorders de Amsterdammers wel zullen treffen is niet bekend. Een man van 19 heeft gisteren een medewerker van een supermarkt in Alphen aan een rijn geslagen. Dat deed hij nadat hij werd gecontroleerd bij de zelfscankassa. Die controle was helemaal in orde. Waarom hij de medewerker heeft geslagen, is ook niet bekend. De transfer van Feyenoord-keeper Justin Bijlo naar Southampton gaat niet door. Hij komt niet door de medische keuring, zegt Bijlo zelf op zijn socials. Het heeft te maken met een oude blessure van de keeper... en een verschil van visie over de behandeling daarvan. Zelf zegt Bijlo dat hij helemaal fit is en geen last heeft van de oude blessure. Hij zegt het besluit van Southampton wel te begrijpen. Afgelopen zondag nam Justin Bijlo afscheid van Feyenoord... maar nu keert hij gewoon weer terug naar zijn Rotterdamse clubpie. En een uniek gezicht in Zeeland. Want daar is het zeldzame visarendkuiken voor het eerst vliegend gespot. Er zijn maar vijf broedparen van dit vogeltje in Nederland. De jonge vogel vloog rondom het nest met een visje in de klauwen. En lijkt er klaar voor te zijn om het nest te verlaten. En in Zeeland zijn ze super trots. Het is nu al de tijd dat hij ook echt gaat oefenen om met vis te vliegen en hem zelf vis te vangen. Want uh, ja, het duurt niet heel lang meer voordat uh, de trek naar het zuiden begint. En dan zal hij toch ook mee moeten. Ja, want half september zal hij naar Afrika vertrekken om te overwinteren. Het weer vanavond nog lang zonnig. Morgen wordt het weer volop zomer, droog met veel zon, en tussen de 27 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 ...heeft een pakkend en krachtig nieuw nummer uitgebracht met de titel Elemonie. Dat duikt in de tumultueuze omstandigheden van echtscheiding en de angel van ontrouw. Dat was de opening song. Dit is Crossroads met de act van de maand. Het is moeilijk om iemand te bedenken met een country-achtergrond vol hits en multiplatina... ...die zulke duistere muziek kan maken als Lee en Woemak. Out on the Weekend... Thank Het is een lange weg geweest sinds Never Again Again. En toch is Lee en Womack vanaf die dag trouw gebleven aan zichzelf. Sunday is de laatste song van dit blokje. I'm Ain't nobody home on a sun. Is het favoriete album van de maand? Door talloze optredens in honky-tonks en dancehalls door de jaren heen heeft hij de kunst van het spelen van echte country. No pride in life vinden we terug op zijn nieuwe album Loser's Holiday, en dat is een album van Ilaya Ocean. Mm -hmm. Jackson Brown's Everywhere I Look toont zijn kenmerkende stijl en oprechte zang. Het nummer maakt deel uit van een project dat ten goede komt aan een organisatie die muzikanten in nood ondersteunt. Here comes Jenny with a bottle in her hand. Ricky had some quarters. She was shaking in a can. Billy found a twenty and he's looking for his man. Will had a box of photographs. Pity made me free. With every single loser on the Sunset Strip. Well, Jenny's had a detox. She couldn't make it stick. She poured me out a devil, but I didn't take a sip. weet dat Ladies in Red uit Noorwegen komt en daar blijft het bij. Zij vertolken de cover van deze week. Het origineel van Caroline Kater hoorde je in het eerste uur. say got me thinking about you i see a fellow walking down the street he looks at me and he smiles real sweet but you don't matter to me cause i De Squeezebox Bandits heeft een plekje voor zichzelf veroverd in de muziekscene van Fort Worth. Deels dankzij een onvermoeibaar schema vol met tot wel vijf optredens per week in de afgelopen twee jaar. Een aantal goede relaties en een geluid dat een breed publiek aanspreekt. City Lights is hun bijdrage. City Set her free. I'm begging you, won't you please? City lights, let her go. She's the only love I'll ever know. Her love. Sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden, songs van ex die zijn overleden of gestopt zijn. Het album is een eerbetoon aan de muzikale carrière van Juice Newton en haar samenwerking met andere bekende artiesten. Het biedt een nostalgische reis door de muziek van de jaren 60 tot 80 met een moderne twist. Still the One vertolkt ze samen met Gary Morris. In You've Lost That Love and Feeling heeft ze Melissa Manchester aan haar zijde. En samen met de Pointer Sisters vertolkt ze I Hear Your Knocking. Never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 Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Plastic Horses van Colby Ekeuf is een ontmoeting met de man die op straat leeft en een zak vol plastic paarden bij zich heeft. Deze paarden zijn een geschenk van zijn dochter, die hij niet mag zien tot hij van zijn verslaving af is. I sat down next to him I was lucky to draw It was snowing like hell Talking cats and dogs That's when I saw them back. That's fine. Spotlight. Spotlight. Spotlight. Morgan Wade kiest op haar derde album Obsessed voor een wat meer ingetogen geluid, waarin invloeden uit de country het ruimschoots winnen van invloeden uit de pop en laat wederom haar enorme talent horen. Hansel en Gretel was de eerste song, nu nog Time to Love, Time to Kill. Met The Rangers en You en Country Music neem ik afscheid van je. Tot volgende week. Dag.